3 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Oostenrijk wordt het skigebied Hoogkar geëvacueerd vanwege lawinegevaar. De medische zorg kan niet langer worden gegarandeerd, zegt de burgemeester. De belangrijkste weg naar het skigebied is dicht en helikopters kunnen er niet vliegen. Gasten en bewoners moeten vanmiddag vertrekken. Het gaat om zo'n 100 mensen. In het Alpengebied is afgelopen weekend zo'n 2 meter sneeuw gevallen. Tientallen dorpen zijn van de buitenwereld afgesloten. De thaise Immigratiedienst zegt dat Rahaf Mohammed Al-Kunun... uit Saoedi-Arabië tijdelijk asiel krijgt in Thailand. Eerder kwam al de belofte dat de vrouw van 18... niet onder dwang wordt teruggestuurd naar haar eigen land. Kunun is op de vlucht voor haar familie... en wil asiel aanvragen in, in Australië. Ze zegt dat ze wordt bedreigd omdat ze de islam heeft afgezworen. Bij de overstap in Bangkok werd, naar eigen zeggen... haar paspoort ingenomen door een man die haar zou helpen. Sindsdien kan ze niet verder reizen.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 Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft nieuwe beelden naar buiten gebracht... van misstanden in kippenstallen. Daarop zijn kale en verzwakte leghennen te zien die amper nog kunnen lopen. En ook liggen er dode kippen in de stallen. Nog geen drie maanden geleden bracht Animal Rights soortgelijke beelden naar buiten... van een kippenstal in Tollebeek. En daarvan zeiden zowel de pluimveehouder als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... later dat er geen sprake was van misstanden. Het weer bewolkt. Soms regen of motregen. Het is 6 tot 9 graden. En aan de kust gaat het vanavond flink waaien. Morgen begint onstuimig. Mogelijk op de wadden even noordwester storm. In de loop van de dag minder wind bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de N201 Hilversum naar Uithoorn staat tussen Loenen en Vinkenveen 3 kilometer file. De weg is daar in beide richtingen dicht na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 And the world's all right with me. I just one look at you, and I know it's gonna. van de nieuwjaarsreceptie op het circuit gisteren... en je alvast weer klaar te maken voor de eerstvolgende nieuwjaarsreceptie. A lovely day, je hoorde de singel van Bill Widders... aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag... of Zandvoort op maandagmiddag. Albert-Jan, want op maandag worden we herraad. Tussen 2 en 5, dus als u de nieuwjaars toespraak van de burgemeester nog een keer wil horen...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 Ik ga vast een klein beetje opwarmen voor deze On Ice. Vier uur in het centrum van Zandvoorts. Dat deden we met deze serie van Rita Ora en Your Zong. Zodadig gaan we naar het circuit toe, naar Willem van Dezen. En dan hebben we het over de nieuwjaarsrace die vanmiddag daar plaatsvindt.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 na evenement ook uh, van het uh, handjes schudden. Iedereen die uh, iedereen, uh, gelukkig een ja wenst. En dan uh, gaan we weer over tot de orde van de dag. Uh, en dat is het uh, racen hier op uh, Soekies-Zandvoort. Zojuist hadden we wel een uh, indrukwekkend uh, moment. We hadden een uh, minuut stilte. En die minuut stilte werd gehouden voor een van de Oka uh, marshals uh, Dat is Ron Baten. Die is uh, kort geleden overleden aan ALS Ja, vreselijk ziekte uh, uiteraard... Uh, tot uh, zo lang mogelijk uh, heeft hij zijn uh, werk gedaan uh, tot aan in een uh, rolstoel uh, aan toen dat hij daar nog op de circuit was. Maar uiteindelijk heeft hij toch de strijd verloren en die werkt hier zojuist even uh, geëerd. Uh, ja, namens uh, iedereen die op het circuit uh, actief is, of op welke manier dan ook bij betrokken is. Uh, vandaar die uh, niet stilte, uh, met...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 Ja, en dan is er ook nog in de nieuwjaarsrace één auto uh, die meerijdt en dat is uh, Team Ron. En dat is, uh, ja, geheel, uh, ter ere van die uh, oka Marcel uh, die dus kort uh, geleden overleden is aan de ziekte uh, aan. Dus, uh, nieuwjaarsrace, een uh, race over uh, vier uur. Vanmorgen, uh, uiteraard, uh, vanmorgen een uur terug uh, kwalificatie daar ga ik zo op uh, terugkomen. Maar ook nog een uh, bijprogramma, een race uh, met diverse klassen, uh, normaal gesproken altijd zijn. Uh, tijdens de DNT raceweekenden. Onder andere de x Fijf, de show 206 en de Mercedes SLS. Allemaal kleine startvelden, maar samengevoegd en iedere ja, klasse reed eigenlijk zijn eigen race, maar tegelijkertijd met de andere klassen is bijna nee, dan een. een leuk Zandvoort's uh, succes. De gebroeders uh, van de Nulf, uh, die komen uit de Show 206 uh, Cup. En die is uh, beide reizen, één morgen en één zojuist te winnen. De eerste race uh, die werd gewonnen door uh, Huip uh, van de Nulf. Die reed de eerste race. De tweede race uh, werd gewonnen door zijn broer de Koen van de Nulf. Zandvoort uh, succes. Tijdens de uh, Nujaarse Race uh, 2019. Kijk, daar houden we van uh, Willem. Ja, altijd wel uh, leuk natuurlijk. Nou, dan kijken we even naar de uh, Nia seizoen uh, natuurlijk die over 4 uur gaat. Daar hebben we een uh, flink startplaats van uh, 34 auto's. Uh, ja, de meeste uh, indrukwekkende auto's zijn uiteraard uh, Porsche's 991 Cup auto's. Op de eerste 7 uh, startplaatsen vinden we zo'n auto terug. Met op een 8e plaats, ja, dat is toch ook een indrukwekkende auto. Dat is de Dodge Challenge V8 GT. Dat is een soort uh, Nesco-auto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 voor extra spannende momenten. En zeker als ik kijk naar de weersomstandigheden, moet regent een beetje hier dus.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 Lopen, synchroon met de auto's. en die gaan ook 4 uh, uur en die hebben een mooie parcours uh, voor een deel langs het circuit ook over de mountain die je verderop het uh, circuit en uh, beste wensen. die je verderop uh, het circuit hebben uh, yeah, ja die hebben natuurlijk uh, geen verlichting wel fietsverlichting, maar hoe dat gaat verlopen uh, daar ben ik wel uh, nieuwsgierig naar hey gaaf inderdaad die race uh, tegelijkertijd met de 4 uur uh, race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 Van Bruno Mars. Het klinkt al wat ouder, maar het is uh, toch nog nieuwe muziek. Zou ik deze singletjes samen met Cardi B, hoor de finesse, zodat dadelijk de evenementagenda krijgt, hoor, wat je de komende dagen weer kunt gaan doen. Maar eerst deze van The Jacksons en Keo Village. And of salvation is near this time. Near this time, can you feel it now? So brothers and sisters, shall we know?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 Nou, as we speak, kan ik wel zeggen, uh, komen de auto's uh, voor de uh, nieuwjaarsrace het rechte eind opgereden. Ze hebben allemaal al allemaal verlichting op, terwijl het nog best wel uh, wat uh, helder is, wel wat bewolkt. De, en de mountainbikers, uh, parallel aan het lange rechte eind, uh, zijn begonnen aan hun vier race. Dus een en al activiteit op het circuit Zandvoort, met natuurlijk de hoofdattractie uh, de nieuwjaarsrace...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 En we moeten Dus voor de laatste keer het lang. Lekker deze single van Davina Michel. En het duurt te lang. De hoogste nieuwe binnenkomer in de top 2000. Worden we hem even voor oud en nieuw dit plaatje langskomen. Op nummer 477, Het duurt te lang. En hier is Beyoncé tezamen met JC en Crazy in Love. Try to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 Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best for Kinchilla. I've been dealing chain smokers. How do you think I got the name over? I've been real, the game's over. Call back young, ever since I made the change over the platinum, the game's been a wrap one. Got me looking so crazy.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 en op zoek moet gaan naar een andere locatie. Toch weer iets, iets, iets uh, kenmerkends voor Zandvoort... wat dan uh, op zoek moet naar een andere locatie. Maar wie uh, echt uh, ja, afscheid heeft genomen van het kar karakteristieke uh, Zandvoort... is onze slager Kees Vreeburg. Want Kees Vreeburg heeft namelijk zijn messen in de bomen gehangen. Topslager Kees Vreeburg heeft uh, vorige week zaterdag... voor de laatste keer professioneel zijn messen gehanteerd...